Het getuigt van hoge beschaving als men de natuur naar zijn hand weet te zetten. Dat hebben we kunnen leren van de torenviolen. Het is dan ook geen wonder dat minder ontwikkelden erdoor aangetrokken worden. Ze zien er een veelbelovend lemland in. <tieden> Vandaag vertelt Hanneke Groenteman het Lemland, deel 1. De winter viel vroeg in dat jaar. Een gure Noordooster bulderde over het land en joeg donkere wolken voor zich uit... die al gauw alles onder een laag sneeuw bedekten. Op slot Bonnelstein klapperden de luiken en de wind huilde klagend om de torens. Maar binnen was het warm... En gezellig. Heer Bommel zat tevreden aan de haard... en luisterde glimlachend naar het rumoer van de elementen buiten. Oh, in dit jaargetijde krijgt men mooie gedachten. Wanneer de dagen donker worden... krijgt men vanzelf de behoefte om eens een zonnetje te verspreiden. Wanneer men tenminste begrijpt wat ik bedoel. Eenvoudige lieden hebben het nu ook oh zo moeilijk. Heb ik wel eens gelezen. Uh, Joost... Dit is de tijd om eens aan anderen te denken. Zeer wel, heer Olivier. Wat had u gedacht, als ik zo vrij mag zijn? Oh, veel. Meer dan ik zo 1, 2, 3 uit kan leggen. Maar een van mijn plannen was om binnenkort een dinertje te geven met bal na. Wat denk je daarvan? Zeer wel, heer Olivier. Is er nog iets anders van uw dienst? <laughs> ja, ja, ja, niet zo haastig. Ik dacht dat het net iets voor jou zou zijn om Bommelstein voor die tijd eens een goede beurt te geven. Je kunt dan meteen de plinten schilderen en de plafonds witten voordat je gepaste versieringen aanbrengt. Dan draag jij ook een steentje bij, wat jij. In dit jaargetijde wil ik graag aan anderen denken, als u mij toestaat. Maar witten en schilderen zijn zwaar werk voor een ongescholden. Nou. Het aanbrengen van gepaste versieringen zou nog wel gaan, omdat het heel wat tijd vergt. En als ik er ver mag zijn, vrees ik dat het bereiden van een diner in die omstandigheden boven mijn macht gaat. Het is mooi. Je hebt dus niets voor mij over. Ik ben heel erg teleurgesteld. Schaam jij je niet? Zoals u wilt, Olivier. Goed. Maak dan een mandje gereed met voedsel en versterkende middelen. Die ga ik in de stad onder de behoeftigen uitdelen. En ook ga ik iets aan een liefdadig doel schenken. Neem daar een voorbeeld aan, Joost. Oh, het is koud. Maar wanneer men een zonnetje wil verspreiden... moet men niet te veel aan zichzelf denken. Hé, hey. onbekende voetsporen. Ze lopen helemaal om bondelstein heen. Dat is een afschuwelijke gedachte. Hier is een indringer of een ongunstig element aan het werk. Wat naar is dat nu toch. Een heer moet toch al zo waken voor zijn bezittingen. Ik zal de politie waarschuwen. Dit bevalt mij niets. En kijk... De sporen lopen naar de garage. Net nu ik mijn auto wil halen, wat, wat, wat zal ik doen? Oh, oh, oh! het is een schande. Allerlei rommel ligt er in mijn garage. Het is duidelijk dat hier nooit wordt opgeruimd. Nu zie je maar eens hoe gevaarlijk dat is. Ik had mijn best lelijk kunnen bezeren. Alleen maar omdat Joost niet aan anderen denkt. Ik ben veel te goed. Maar dat moet uit zijn. Joost! Joost! Stil toch. Weet toch een beetje aan de anderen. Nu, nu nog mooier. Dit is mijn garage. Wie, wie, wie, wie is daar? Ik hè. Wat? Wobbelem. De zoon van Wobbelem. Je weet wel. Nee, die ken ik niet. Wat doe je hier? Slapen natuurlijk. Ja, maar, tenminste, dat deed ik voordat jij begon te looien. Maar ja, zoals is leven, dan laat je denken alleen maar aan zichzelf. En daar kan alleen maar alleen niets aan veranderen. Oh, de brutaliteit. Dit is mijn garage. Hoe krijg je het in je hoofd om in je binnen te drinken? Ik had slaap. Oh, en dat niet alleen, maar nog onhebbelijke praatjes ook. Hm? Als er iemand is die altijd aan anderen denkt, ben ik het wel... Hm? Ik kom hier vol mooie gedachten en een versterkend mandje voor de behoeftigen. En wat vind ik hier? Een indringer die een bende om zich heen verspreidt... en mijn auto als slaapplaats gebruikt. Stank voor dank, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, zeg het nog eens. Raats, neem je robbel mee. Oh, dit was alles wat ik had. Een hondbrood en een fles drinken. Maar het leven is hard voor een lam alleen... Kom. Zo was het niet bedoeld. Ik bedoel, het heeft hier niets te maken. Dit is tenslotte mijn garage, bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ik begrijp het. Oh. Zo is het verdeeld in deze wereld wanneer men alleen maar alleen is. De een heeft geen dak boven zijn hoofd, en de ander heeft een huis voor zijn voertuig. Was ik maar een auto, dan zou ik tenminste een plek hebben om te slapen. Oh. Nou, maar, maar, ik ga al, ja, kijk eens. Ik ga al. Ja. Ik zal buiten in de sneeuw opeten wat er nog over is. Dan is de rommel meteen opgeruimd. Heer Lem, wacht even. Ga zo niet weg. Ik heb iets voor u. Wat is dat? Voedsel. Eenvoudig, maar voedzaam. En jij mag het hebben. Ja. Er zitten ook versterkende middelen bij. Ja, ik heb ze in laten pakken om uit te delen aan de armen in Rommeldam. Want in dit jaargetijde verspreid ik graag wat warmte om me heen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Ik begrijp het. Oh. Oh. Het is eigenlijk zielig. Wat is het koud en nat. Hij begint al helemaal wit te worden. Oh. Oh. Oh. Nou, stil, stil toch, Joost? ik ben ook gestruikeld. Hoor je mij klagen? Vier Neem daar een voorbeeld aan. Het wissel naar in mijn neus. Dat blauwt hier alweer. En Het prikt in mijn ogen. Waarom moest je dan ook nu het plafond gaan witten? Houd toch op. Er zijn dieren die het heel wat zwaarder hebben. Buiten zit iemand in de sneeuw te eten. Die is ook wit, maar hij heeft meer reden tot mopperen dan jij. Bro, maar mijn lief is bedolven en die misselt pakt in keel. Nou, wel genoeg. Haal die arme zwerver binnen, Joost. We moesten wat meer aan anderen denken. Ik mag niet klagen. Die daar is veel wetter dan ik. En hij heeft vaak niet zo lekker gegeten. Geel Olivier vraagt of je binnen wilt komen. Binnen komen? Waarom? Daar is het warmer dan hier. We moeten aan anderen denken, zegt Geel Olivier. Och, maar in jouw te zien sneeuwt het binnen erger dan hier. En je kunt niet eens praten van de kou. Je bent helemaal bevroren. Het is niet de kou, het is de kalk. Oh, welkom. Ik heb een mooi idee, jonge vriend... In dit jaargetijde moeten wij aan anderen denken. Als jij nu eens Joost zou helpen met lichte huishoudelijke bezigheden... kan jij hier eten en onderdak krijgen. Wat zeg je daarvan? Dat is goed. Maar is hier ruimte genoeg? Uh, ja. Eerst ga ik een beetje slapen. Dan sta ik van een koude suf van alle tijden. En ik weet niet wat huishoudelijke bezigheden zijn. Een mooie hulp als ik zo vrij mag wezen. Ik voor mij ben stijf en suf van het witsel. Maar slapen is er niet bij... zolang er huishoudelijke bezigheden zijn. Zorg goed voor die arme Joost. Ik ga nu met dit vers toebereid mandje naar de stad... om wat licht onder behoeftigen te verspreiden. En ik reken erop dat je het hem intussen aan niets laat ontbreken. Zeer wel, heer Olivier. Van witte heb ik nu even genoeg als men mij toestaat... Ik zal nu eerst het schilderwerk ter hand nemen. Dat uh, persoon ligt voorlopig toch zijn roes uit te slapen. Wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Is deze hele kamer van jou? Dit is geen kamer, dit is de hol van Bommelstein. En deze hol is niet van mij, maar van heer Olivier. Waarom verf jij de kamer van een ander? Dat is mijn plicht. En ik vraag me af waarom je niet een handje helpt. Nu je toch wakker bent. Nou, dat is nog wel glad. Dat is mijn kamer toch zeker niet. Ik ben maar alleen maar alleen, Maar ik ben geen sukkel. Dat mag ik zien. Je kunt die plint nemen, met je wel nemen. Dan ga ik verder met deze. Maar waarom ga je verder met deze? Dat is mijn plicht, dat zei ik toch al. Waarom is dat je plicht? Omdat ik daar mijn salaris voor krijg. Je vragen zijn ongepast als je me toestaat. En je houdt me van mijn werk. Ik ben maar een lem alleen. Het leven is moeilijk wanneer men het is. Een lemland is er beter. Daar is de hele familie. Een opa weet alles. Weet jij ook waar lemland ligt? Nooit van gehoord. Arme drommel. Wat? Nee. Het mag dat niet? Het is jouw kamer toch niet? Nou, dan kan het jou dan schelen. Heer Olivier zal dat niet goedkeuren, poppetjes op de muur. Maak die muur schoon, onmiddellijk. Maar hoe, is mijn plicht om niet? Ik krijg er immers een salaris voor. Het is toch mooi om een weer te zijn. Ach, was iedereen maar zo. Het leven zou heel wat prettiger zijn wanneer men zijn best deed voor behoeftige zwervers. Dan zou de ontevredenheid van eenvoudige lieden, waar men nu zoveel over leest, vanzelf verdwijnen. Een huh? een ogenblikje, Bommel. Hier lopen sporen die ik moet onderzoeken. Oh. Beschadig ze niet. Nee. Sporen? Heb je ze al meer gezien? Ja, uh, dat is te zeggen... Dit zijn heel gewone sporen, lijkt me. Uh, waarom moeten die onderzocht worden? Omdat het geen gewone sporen zijn. Verdachte elementen zijn het land binnengedrongen. Vanmorgen was er een waarschuwing over de radio. Hm. Heb jij dit niet gehoord, Bommel? Uh, nee. Huh. Hmm. Zo, dan weet je het nu. Yeah. We moeten de handen ineens slaan om het gevaar te weren. Alleen dan kunnen we het leven hier in Rommeldam prettig houden. Begrepen? Wat is er zo gevaarlijk aan een arme zwerver? Huh. Eenswerver alleen is niet zo gevaarlijk. 2 nee. uh, en 3 is 5 en 1 en 1 is 2. 2 staat 5 als 4 staat op 10. Dat is dan een viertiende maal. Juist. Ja, het klopt. Wat klopt? De maten kloppen. Dit, meneer Bommel, dit zijn de sporen van een lemming. Nu, dan weet u het wel. Een lemming? Uh, nee, dan weet ik het nog niet. En zijn ze niet van een lem? Een lem alleen? Ik hoop niet dat jij hier meer van weet. Als je een lemming ziet, moet je onmiddellijk waarschuwen. Onthoud dat. Dat soort elementen moeten worden ingerekend op staande voet. Begrepen? Mooi. Dan mag je nu wel doorrijden. Die bommel heeft hier iets mee te maken. Hij deed verdacht. En het zou net iets voor hem zijn... om zich met ongunstige elementen in te laten. Hoe kan men licht en warmte verspreiden wanneer men zelf door de koude bevangen is? Dat is zelfs voor een heer te veel gevraagd. En tenslotte heb ik al goed gedaan aan die arme zwerver die ik zo gastvrij onthaald heb. Ik ga even naar de kleine club. Niemand zal mij kwalen kunnen nemen wanneer ik nu ook eens aan mezelf denk. Het zijn vreemde elementen, doorknopen. Ik weet niet waar ze vandaan komen en wat ze willen, maar ze deugen niet. Dat heb ik in de krant gelezen. Ja, ja. Dan zal het wel waar zijn, burgemeester. Trouwens, de wet bevestigt het. Tegen dakloze zwervers moet zorgvuldig worden opgetreden. Oh, wacht even. Ik weet iets beters dan wettig optreden in dit jaren tijden. Wij moeten eens aan anderen denken en een zonnetje verspreiden en zo. Laten we een tehuis stichten voor dakloze zwervers. Een soort Olivier B. Bommelhuis. Een tehuis ja. voor lemmings? Dat nooit. Wat is er op tegen om goed te doen? Denk eens aan, deze arme tobbers zwerven zonder voedsel door weer en wind. Nergens hebben ze een warme haard. Nee, het is onze plicht om iets van onze overvloed af te staan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Laten we de stakkers een huis geven. Dat zou verkeerd zijn. Kijk, zolang de zwervers dakloos zijn, kunnen ze worden ingerekend. Maar als ze eenmaal ergens wonen, kan de politie ze niet grijpen. Zo is de wet. Maar waarom moeten ze worden ingerekend? Omdat een opgesloten lemming geen kwaad kan doen. Daarom, meneer Bobbel. Het zijn gevaarlijke elementen. Dat zeggen de kranten en dat zegt de overheid. Zo, nu dan weet ik wat me te doen staat. Ik zal die lemming wel in mijn eigen huis onderdak bieden. Ik ken mijn plicht als heer. Goedemiddag. Hij heeft een lemming in zijn huis. De gevolgen zijn niet te overzien, burgemeester. Hij is een gevaar voor de samenleving. Hij kiest de kant van de lemmings en dus is hij ook een verdacht element. Onthoud dat, meneer Dorknopen. Welk gevaar kan er nu schuilen in die arme kleine bobbellem? Een hulpeloze lem alleen. Het is harteloos, dat is het. Oh Hola. Oh. Quant dat vak? Waar gaat u heen? Lemland. Ver weg. Of niet? Ik weet niet wat u bedoelt. Waar ligt Lemland? Weet niet. Bij Lem alleen. In Lemland is alles beter. Maar waar is Lemland? Misschien is het hier. Quant dat vak? Arme Lem. Je mag in Bobbelstein overnachten hoor. Daar is trouwens ook al familie van je. Loop maar rechtdoor, daar. Achter de bomen kun je de torens zien. Nee, nee, niet die kant. Oh, nu loopt hij de verkeerde kant op. Hij is natuurlijk verward door zoveel goedheid. Ik moet hem de tijd geven om het te verwerken. Is er iets, pa? Kom maar, heb Lemland gevonden. Heeft torens, ligt achter bomen. Weet je zeker dat je het gevonden hebt, pa? Ik dacht dat het veel verder was. Is in orde. Op weg reed grote wam in knalwagen. Die zei het. Was ook al familie, zei hij. Kwam dat vak... ik wilde dat je niet steeds eindelijk praatte. Dat maakt verdacht. We moeten de taal spreken van het land waar we zijn. Een lem alleen heeft het toch al moeilijk genoeg. Zo je zegt. Lemland, jijt je hier Bommelstein. Kom mee. Oef. Ik ben tot in het gebeente verkleumd. Oh, het was een barre tocht voor een hier met een tere gezondheid. Maar men moet iets voor anderen over hebben. En het is prettig om weer thuis te zijn. Hier is het goed. Heel betreurenswaardig. Alles is uit de hand gelopen, als u mij toestaat. Hebt u zich bezeerd, heer Olivier? Oh, oh, oh, Joost, wat, wat zie je eruit? En waar komt die geur vandaan? Het komt van het schilderen. Oh. Door de hulp van de heer Lem ben ik zo onder de verf geraakt... dat ik mij bijna niet meer kan reinigen. Oh. Werkelijk, het wordt mij wel haast te veel als ik zo vrij mag zijn. Ik geloof dat witte en schilderwerk buiten mijn bereik liggen, heer Olivier. Het is... maar, maar de gang dan... Wat is er met de gang gebeurd? Die is in de was gezet. Ik heb de heer Lem gevraagd mij te helpen. En terwijl ik doende was de muren van verfklodders te reinigen... kreeg hij schik in het werk. Hij wilde een zullenbaan maken, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Want dat zei hij. Zullenbaan? Ik had nooit gedacht dat een lem alleen het zo prettig kon hebben. Natuurlijk wel een lemlaan, want daar is alles beter, maar niet als lem alleen. Is er iets? Je ziet er zo rood uit, of er iets is. Dat zit daar in mijn stoel, mijn tabak uit mijn beste pijp te roken. Dat smeert mijn gang in, zodat ik bijna een ongeluk krijg. En dat vraagt of er iets is. Ja. Is er iets? Ja, natuurlijk is er iets. Nee, ik tracht goed te doen. Ik ga rond met mooie gedachten. En ik verspreid in stilte wat warmte om me heen. En wat krijg ik? Stankverdank. Maar mijn geduld is uitgeput. Ik, ik Excuseer, hier Olivier. Daar zijn enige vreemdelingen aan de deur met uw welnemen. Wat vreemdelingen? Stuur ze weg, Joost. Ze zeggen dat u ze hier gevraagd hebt. Het is familie van uw gast hier... Uh, in een familie Lem, als ik me zo mag uitdrukken. Hier zijn wij. Dit is goede dochter Lubke met achterzoontjes Uk-Uk en Smal. En ik ben ondergetekende dat fuck? Stil toch, pa. Je moet geen eindelijk praten. Dat verstaat de grote wan niet. Het kan me niet schelen wat jullie praten. Ik heb genoeg van Lemmings. Dat maakt zullenbanen in mijn gang en dat rookt mijn tabak. En dat komt met zijn vieren als ik één uitnodig in mijn goedheid. Stank voor dank, als men begrijpt wat ik bedoel. Nee, begrijp dat niet. Ja. Ondergetekende lodderlem heeft geen stanktabak gerookt. Nou, heb jij zullenbaan gemaakt, Smol? Nee toch, hè? En ook ook niet, dat zeker. Ja, maar, maar... genoeg! Maak dat je wegkomt. Waarvoor moet ik soms de politie waarschuwen? Niet nodig, Bobo. Hier zijn we al! We hebben de sporen van de deugnieten gevolgd en we komen net op tijd, zie ik. Reken ze in en sluit ze op, kodders. Het zijn dakloze zwervers. Uh, uh, uh, uh, Wacht even. Wa wa wa wat betekent dit? W wat, wat gaat u doen? Aanhouden en voorgeleide. Deze luisterende gloei bij bijbetrokken met dakloze zwervers. Help! Grote wan! Ik, ondergetekende lodderlem, kan niet tegen betrappen. Houd hem tegen! Dat! Fuck. Red mijn arme kinderen en mijn oude vader. Hij is maar alleen, alleen. Hier wordt niets ingerekend. Deze goede lieden zijn mijn gasten. Wat? U hebt gehoord wat ik zei. Ze wonen hier en ik sta niet toe dat ze opgebracht worden. Dat is heel dom, meneer. We kunnen alleen iets tegen deze lemmings doen wanneer ze dakloos zijn. Als u ze hier laat wonen, staat de politie mochteloos. Juist, dat bedoel ik ook. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kom binnen, goede lieden. Bobbelstein staat voor u open. Bij de warme haard en een voedzaam zult u u spoedig vergeten. Dit is Lemland. Hier is alles beter. Kom, lukken. Kwam dat vak. Oh, gelukkig. Kom snel. Niet meer huilen, Hier is het veilig. Heb u uit zo'n sukkel gezien? Die, die haalt zomaar een hele samenschouwing Lemmings naar binnen. Het is niet te geloven. Maar het zal hem zuur opbreken. Alles wordt opgeschreven, kodders. En het zal tegen hem getuigen wanneer de tijd daar is. Reken maar. Is er iets, commissaris? Heeft heer Bommel een overtreding begaan? Een overtreding niet zozeer. Het is erger. Hm? Hij heeft gastvrijheid verleend aan een groepje Lemmings. Dus dan weet u het wel. Oh, is dat alles? Wow, oh, wat wow, jongen. Hey, nou, ja, Wobbe is zo tot de ondergetekende Lodderland. Oh. en hij is getrouwd met deze leuke hier. Oh, wat aardig. En wat toevallig dat jullie elkaar hier treffen. Zijn jullie zomaar een beetje op reis? Los van elkaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, op reis, ja. Ah. De hele familie. Hm. Niet alleen wij, hm. maar ook zo'n Kopak, het. Hai Hai en Dalkert. Ah. En Zolk en Barm en Ruk Ruk ook. Hm. En Tamer en Rijker en Jam jam en. Oh. en ja. oh. <laughs> een hele familie dus. <laughs> ja, ja. Hm. Wat gezellig. Hm. Ja, maar dat zal wel een heel getrek geven. En waar gaan jullie naartoe? Naar Lemland. Daar is alles beter. Het is land van ons. Is dit Lemland? Nee, dit is Lemland niet. Dit is Bommelstein. En Bommelstein is een slot en geen land. En het is van mij. Verdachte elementen zijn het land binnengedrongen. Men wordt dringend aangeraden om de politie te waarschuwen... wanneer men onbekende zwervers ziet... Ze zijn klein van gestalte en spreken een noordelijk dialect. Het zogenaamde Aino-pluk. Hey. Daar het hier Lemmings betreft, is het heurgepleegd... Juist. Spreek jij aino met je welnemen? Stel toch. Men moet de taal spreken van het land waar men is. Anders staat het verdacht. Uh, uh, ja? Zeg, wil je dat zware gedij beneden even naar de garage brengen? Wat? Waarom? Voor de kleintjes. Ze hebben het wat koud in de garage. Nu is het genoeg. Ik verzoek je onmiddellijk dit vertrek te verlaten. Als ik mij zo mag uitdrukken. Ik neem van jou geen orders aan. Maak niet zo'n drukte, daar ben jij toch voor. Dat is toch je plicht. Dat zei je zelf. Ik ken mijn plicht. Mijn plicht als werknemer en mijn burgerplicht, als ik zo vrij mag zijn. Ik deed wat mij te doen staat. Verdwijn. Goed hoor. Ik zal het zelf wel doen. Ja, waarom waarom waarom waarom Oh, eindelijk rust. Het valt voor een bom heer niet meer om zoveel gasten te herbergen. Maar gelukkig zijn het eenvoudige lieden die wel in bom garage kunnen overnachten. En bovendien is het een mooi gevoel om zoveel goed te doen. Glimlachend stiet hij een kuiltje in zijn kussen en legde zich neder. Maar op hetzelfde moment trof een ongewoon geluid zijn oor, zodat hij weer overeind schoot. In de kamer beneden hem klonken luide stemmen, er werden meubels verschoven en ook hoorde hij het scheuren van textiel, zodat hij begreep dat er iets niet pluis was. Ongerust sprong hij uit zijn lege steden, schoot zijn jas aan en holde de trap af. Uit zijn studeervertrek scheen licht. Heer Bommel aarzelde even, maar toen vermande hij zich en stiet de deur open. Wat betekent dit? Spreek ik met het politiebureau. Wat is hier aan de hand? Ik moet de commissaris spreken. Wat... Wat mankeert jullie op dit uur van de nacht? Er is haast bij als u mij toestaat. Het gaat om het gordijn. De kleintjes hebben het koud in de garage. En dit zou een goede wijken zijn. Ik met commissaris Bas? Ja. Wat betekent dat, Joost? Het gaat om het arresteren van dakloze zwervers. Maar waarom bel je de politie op? Hallo. Het is dringend met uw belde. mee. Hallo. Wil je wel eens onmiddellijk de horen neerleggen? Ik ken mijn plicht als burger. Door de radio voornam ik dat deze Lemmings een gevaar voor de samenleving zijn. Wie is daar? Hallo? Leg die haak op te horen. Hoe kom je erbij om zonder permissie te telefoneren? Midden in de nacht nog wel. Het is een schande. Met wie spreek ik? Het is heel betreurenswaardig, maar mijn plicht als burger gaat me hoger dan mijn plicht als werknemer. Met, u goed Met wie spreek ik? Ik vind het niet goed. Gooi die telefoon weg. Met wie spreek ik? Dit is mijn huis en wanneer ik hier gasten wil ontvangen, is dat mijn zaak. Al zou de hele familie Lem hier komen logeren. Dat moet ik aan Pa vertellen. Het spijt mij. Als u er zo over denkt, verlaat ik liever dit pand bij nacht en ontijd dan met onguur volk onder één dak te verkeren. <laughs> ik neem mijn ontslag als u mij toestaat. De grote Wam nodigt de hele familie Lam uit. Enkel de kleintjes. Ze slapen net. Stil, Luipke. Dit zijn mannenzaken. Zo'n wobbe heeft het woord. Kwam dat vak? De hele familie mag komen logeren. Dat zei de grote wam. De andere wam riep in de toverdoos een politie. Nee, is geen wam. Is lakuk. Doet wat men hem zegt. Toch niet. Ik zei hem dat hij het gordijn hier moest brengen. Toen werd hij boos. Dat komt omdat zo'n wobbe geen wam is. Zo so won is lem alleen. Maar grote wam is baas. En heeft hij dat gezegd van de hele familie? Hele familie hier komen? Ja. Goed. Net wat ik dacht. Dit is lemland. Hele familie komt hierheen. Ondergetekende Lodderlem zal de lems roepen. Da Kijk nou dan wat jullie gedaan hebben. Uk-uk is weer wakker geworden en Smol is aan het woelen. Stil, vrouw, dek ze toe met het gordijn en laat ze geen geluid maken. Pa praat met de familie. Ja. Heer Olly sliep onrustig die nacht en daarom stond hij al vroeg op. Maar ach, Bommelstein was geheel verlaten. Nergens hing de geur van gebakken eieren en toen hij in de keuken kwam stonden de pannen koel en ongebruikt op de planken. Wat een toestand. Hoe maakt men ochtendpap en thee? Het is toch wel heel ongepast van Joost... om een heer zo plotseling in de steek te laten. Hij weet hoe gevoelig mijn maag is... en hoe voorzichtig ik gewekt moet worden met thee en een beschuitje. Wat naar is nu toch alles? En dat alleen omdat ik in stilte goed tracht te doen. Op dat moment viel zijn blik op de nietige gedaante van Lupke Lem... die wat kleumerig door de sneeuw liep. En zijn gelaat klaarde op. Ach, kijk. Als men goed doet, is men niet op de nukken van zijn personeel aangewezen. Die eenvoudige lieden zullen me graag helpen. Natuurlijk. Oh. Ach, een pap. Ja, natuurlijk. Oh. Ik was juist op weg om te kijken wat daar nu staat. Oh. We komen hoor. Oh. Ik en Wobbe en Uk-Uk en Smo. Oh. Pani, die praat met de familie. Huh? Bah, allemaal geschreven over rondzwervende Lemmings. Tja, waar maakt men zich toch druk over? Wanneer iedereen in stilte goed deed, zoals ik... zal men zich niet ongerust over die het hoeven te maken. Een goede daad wordt altijd beloond, zei mijn goede vader altijd. En daar nou, houd ik mij aan. Waarom zou ik bang zijn voor die kleine zwervers? Ze maken mijn ontbijt klaar. Ze... Hm, waar blijft mijn ontbijt eigenlijk? Ze doen er lang over, dat moet gezegd worden. Klaar. Waar is de ochtendpap? pap? Ach... Oh alles heel lekker. Op? B bedoel je dat, dat jullie alles hebben opgegeten? Alles? Nou. Smol heeft net de rest aan pa gebracht. Die kon niet koken, want hij praat met de familie. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat is... Wil jij niet wat eten? Maar er is nou melk en griesmelk genoeg, hoor. Als je wilt koken, dan zullen wij wel wat opschikken. Kom, kom, kom. kom. Ik heb zo het gevoel dat heer Olly in moeilijkheden raakt. Het is natuurlijk mooi dat hij zo gastvrij is... maar de politie is het er niet mee eens. En dat kan vervelend worden. Morgen, Poes. Goedemorgen, commissaris. Oh, commissaris, wat zijn lemmings eigenlijk? Waarom wordt er zo tegen gewaarschuwd? Waarom vraag je dat? Ik wil er toch wat meer van te weten komen... want straks is het misschien te laat. Te laat? Mm -hmm. mm. Lemmings zijn ongure elementen. Dat zegt de overheid... en dat is voor mij als politiebeamte genoeg. Oh. En ze schijnen allemaal deze kant op te trekken. Hm. Het is een raadsel waarom, maar ik zit er maar mee. Hm. Want ik moet ze aanhouden en voorgeleiden en dat zie ik zwaar in. Waarom? Het zijn zulke kleine, ongevaarlijke baasjes. Wacht even. In het leven gaat het er niet om hoe klein verdachten zijn, maar hoeveel er zijn. Neem dat van een vergrijsd politieambtenaar aan. Ja. Hallo daar! Is dit Lijmland? Nee, om de donder niet. Dit is het gebied van de gemeente Rommeldam. Hier wordt de wet geëerbiedigd en hier worden dakloze zwervers ingerekend. Jullie zijn erbij. Mee naar het bureau. En geen grapjes. Hmm. Het is mogelijk dat ik nog veel moet leren... maar dan is het het beste dat ik dat zo vlug mogelijk doe. Met deze gedachten liet hij Bullebas staan... om een heuveltje te beklimmen van waaraf hij een goed gezicht op de omtrek had. Nu, dat was een verrassing... Want achter de eerste hoogte naderde een eindeloze optocht Lemmings het toneeltje. De hele weg was bedekt met een grijze stroom kleine figuurtjes die tot aan de horizon reikten. Hoor je me niet? In naam der wet, ga rustig mee naar het bureau. Dit, dit is te veel. Hier sta ik machteloos. Hela, waar gaan jullie naartoe? Oh, Lemland. Daar is alles beter. Eten en warmte, dak tegen de regen. Alles. Lemland? Waar is dat? Klein eindje lopen. Heet Bommelstein. Oude Lodderlem heeft het gevonden en zo jam-jam gaat met familie naar hem toe. Het is me uit de hand gelopen. Sta niet te geuzelen Bas. Spreek duidelijk. Wat is je uit de hand gelopen? De Lemmings. Ik heb de familie van een zekere Jan Jum aangehouden om ze voor te geleiden. Maar het ging boven mijn krachten. Wat? Kan je niet eens één familie van die kleine zwervers opbrengen? Wat is er nu aan de hand? Het waren er te veel, Duizenden en duizenden. Ik kon ze niet tellen. Het hele land was vol van hen. Overal dribbelde en ritselde het burgemeester. Ik kreeg de griezels. Zo, zo, zo. Ritselde het... Hmm. Niets dan gedribbel en geschuifel. Het hele landschap bewoog en bijnde... en ik stond er tot de knieën in... en het frutselde en knisperde overal. Stilte! Schij uit met je gedribbel en geschuifel, Bas. Ik krijg de griezels. Dit is de schuld van Bommel, dat is duidelijk. Laat Bommel zijn bewaken. We zullen met geweld moeten ingrijpen. Maar hoe? Heer Bommel was die avond vroeg naar bed gegaan want hij wilde het tekort aan slaap van de vorige nacht inhalen. Lupke en Wobbelem hadden zich in de garage teruggetrokken... na zijn boosheid van die morgen... zodat hij geheel alleen een vreugdeloos maal had moeten bereiden... uit de inhoud van enkele blikjes. Het was nog aangebrand ook. En het bed is koud. Er is ook niemand die aan mij denkt. Zelfs geen warme kruiken af. Stank voor dank. Oh, was ik hier maar nooit aan begonnen. Aan die familie Lem heb ik niets. Oh, hout! Wat moet dat? Wat, wat, wat, wat is er aan de hand? Nee, familie. Grote Wam heeft familie Lem uitgenodigd. En hier is zo'n jam-jum met achterzonen en dochters en vrouwen en kinderen. Zo'n leppert komt ook nog. En zo'n Ritsits en Nekel hebben ruimte nodig. Deze kamer is toch te groot voor Wam alleen. Wil hij een beetje opschrikken? De familie van Jam Yum wachtte niet op heer Ollys antwoord. <lacht> Ze begonnen het zich op zijn bed gemakkelijk te maken. Zodat hij geheel verdrongen werd. Tom Poes maakte zich zorgen over de toestand op Bommelstein. Hij zag de ene horde lemmings naar de andere voorbij trekken op weg naar het oude slot. En toen de morgen aanbrak... Besloot hij dan ook om een bezoek aan zijn zo zwaar bezochte vriend te brengen? Reeds van verre werd het hem duidelijk dat deze werkelijk wel hulp gebruiken kon. Uit alle ramen en openingen puilden de gasten naar buiten. Ze bewogen zich onrustig en ook zagen ze er lang zo vriendelijk niet meer uit als gisteren. Kom, tap! Hé daar, waar is de achterpap? Alles is op. Alles, op. Dat gaat zomaar niet grote wam. Jij hebt ons bedrogen. Dit is Lemland niet. In Lemland is alles beter. dat alles op! Oh, Dit is meer dan een heer verdragen kan. Ik ga de politie halen. Het is te laat. Ik ben bang dat die u niet meer helpen kan. Oh, dan heb je de jonge vriend ook. Wanneer ik in stilte goed probeer te doen, is hij nergens te zien. Maar wanneer alles tegenloopt, is hij erbij om mij uit te lachen. Ik lach niet. Ik wil u helpen. Ja, jouw hulp heb ik niet nodig. Maar... Ik ga de politie halen. Opbellen kan ik niet, want mijn gasten hebben de telefoondraden opgegeten. De politie is boos op u. U bent de schuld van alles, zeggen ze in Rommeldam. Ik zou er maar niet heen gaan als ik u was. O, baan! Baan! Huh? Ja, lach me maar uit. Alles is me ontvallen. Mijn huis, mijn beste vriend, en zelfs de oude schrift is onbereikbaar. Maar een heer weet zijn recht te vinden als een moet eenzaam lopend door de modder. Oh, het is toch wel droevig. Nu moet ik als stille weldoener politiehulp tegen mijn beschermelingen gaan vragen. Kan men dan helemaal geen goed meer doen? Bestaat er dan geen dankbaarheid meer? Ach, als de brave burgerij eens wist hoe slecht de wereld is. Oh, heer baas! Ik heb uw hulp nodig. Kan ik u even onder vier ogen spreken? Zeg maar wat je te zeggen hebt. Met lui van jouw slag praat ik niet onder vier ogen. Lui van mijn slag? Wat bedoelt u? Waarom ga je niet naar je vrienden, de Lemmings? Als je hulp nodig hebt, moet je bij hen zijn. Tof, waar heb ik dat dan verdiend? Aan jezelf. Je had moeten kiezen, vriend. De Lemmings of Rommeldam. Maar jij wilt van twee balletjes eten. Ik, ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik heb goed willen doen. Maar dat is meer dan een heer alleen aan kan. Ik heb uw hulp nodig. Dat had je eerder moeten bedenken. Je bent genoeg gewaarschuwd tegen die lemmings. Maar je hebt met dat dakloze gespuis gehuld. Ik, ik, ik heb niet gehuld. Ik ben een heer van stand. Maar door mijn goedheid ben ik zelf dakloos geworden. Wat zeg je daar? Ja. Ben jij dakloos, bommel? Ja, ja. Ondank is wereldsloon... Men heeft mijn gastvrijheid misbruikt. Men heeft mijn voedsel opgegeten en mijn meubilair verwoest. Men heeft mij uit mijn eigen huis gedrongen zonder een woord van dank. Arresteer deze dakloze zwerver en sluit hem goed op, vlammers. Hij is gevaarlijk. Daar heb je het nu al. Dit was te verwachten. Hmm. Pst. Pst. Hé, hey, Olly. Oh. Daar is de jonge vriend ook weer. Ja. Oh, ik weet al wat je zeggen wilt, hoor. Ik had beter moeten luisteren. Ik had niet met die Lemmings moeten beginnen. Ik had geen goed moeten doen. Ik had hard moeten zijn. Zoals iedereen. Oh, zeg maar niets. Dat wilde ik allemaal niet zeggen. Ik heb iets bedacht. De Lemmings zoeken naar Lemland, ja. dacht ik. Dus als we nu eens... Oh, zeg maar niets. Jouw listen komen te laat om mij te redden. Mijn jong leven zal hier in een cel te gronden gaan. Wat is dat hier? Wat doe je hier, ventje? Iedereen die met deze verdachte praat is zelf ook verdacht. Ook oh. een lemming, vriendje, zeker. Kom maar met ons mee. Ik wil jou wel eens een verhoor afnemen. Commissaris, de lemmings rukken op naar Rommeldam. Ze hebben het cordon dat om Bommelstein lag doorbroken en nu zijn ze in aantocht. Ze bereiken aanstond de kruiden hier grootgrut. Hoh! Ja, Ja, Rote warmzaal. Hij kan toch ook nemen als hij honger heeft? Hier is alles. Veel meer dan in bommelstein. Hier, neem een koekje. Ik wil geen koekje. Ik wil mijn zaak. Dit is allemaal van mij. Ga weg. Begrijp dat niet. Dit is lemland en het is alles van iedereen. Dat zegt Lodderlem en die weet het. Zo, Tom Poes. Wat weet jij van die lemmings? Huh? Commissaris, de, de, de lemmings hebben ons bereikt. Alarm! Houd ze tegen! Grijp de wapens! Waterpomp! Hold! Een naam der wet! Waterpomp! Ik moet heer Olly uit die cel halen. Hij moet Rommeldam van de lemmings bevrijden, anders ziet het er slecht voor hem uit. Want als ik het alleen doe, krijgt hij de schuld van alles wat er gebeurd is. Waterpomp! Dat oh, hoe vreselijk is dit alles. Ach, de liefdadigheid van een heer is iets verschrikkelijks, dat zie ik nu in. Maar het is te laat. Kom gauw, hier, Olly, huh? voordat het te laat is. Zou het dan nog niet te laat zijn? Zou er nog een uitweg zijn uit dit moeras dat door mijn goedheid ontketend is? Dat de toestand niet langer meester. Ja, ja, ja, ja, ja, de aanstichter is gevat. Die zit hier in de cel, een, een, een zekere bommel, ja, ja, ja. Maar, maar als er niet gauw versterking komt, zullen ze hem bevrijden, vrees ik. En dan is het te later, de hele stad gaat te Vrijwel heel Rommeldam is nu ingenomen door Lemmingen. De politie staat machteloos. Waar, waar breng je we heen, jonge vriend? Naar een timmerman. We moeten aan het werk. Een timmerman? <laughs> Waarom? Bedoel je dat die timmerman een schuilplaats voor mij moet maken? Nee, een schuilplaats is niet genoeg. We moeten het lemvraagstuk oplossen, want anders krijgt u nooit eerherstel. Kom nu maar mee, er is geen tijd voor uitleg. En daar woont de timmerman die ik bedoel. Timmerij en zagerij. Nou? Ha, die dompoes! Dag Wammes. Kun jij voor ons een paar borden timmeren? Waar, waar wil je toch heen, Topboes? Naar Lemland. Wees nu stil en luister. Toen de zon de volgende morgen opkwam over Rommeldam... ...leek het stadje uitgestorven. Merkwaardig. Alle Lemmings hebben de stad verlaten. Waarom? Wie heeft die borden neergezet? Ik weet het niet. Het kan me ook niks schelen. Maar wie dat gedaan heeft... ...verdient een standbeeld... Gedurende enige tijd ritselde het landschap om de goede stad Rommeldam van de trekkende Lemmings. Op alle invalswegen stonden richtingborden die naar Lemland wezen. En er was geen familie die daar geen gevolg aan gaf. Jamjum was de eerste. Daarna volgde Wobbe en daarachter sloten zich hun broeders aan. Ritsers en Ole, Tets en Liffert, Kopok... Zolk, Barm en Rukkuk en ook de dwarse Mikmuk, gevolgd door hun vrouwen, kinderen en achterkinderen, trokken opgewekt over de heuvels, een spoor van ontreddering achter zich latend. Maar dit was nog niet alles. Daar, waar de weg naar Bommelstein op de hoofdweg uitkomt, verscheen de oude Lodderlem aan het hoofd van zijn verwanten om zich aan te sluiten. Het valt te begrijpen dat hij de leiding nam. Want hij was de oudste en bovendien bedreven in de kunst van het lezen. Kwant dat vak naar Lemland. Eindelijk weten. Dit hier was vergissen. Bondelstein is Lemland niet. pap is op. In Lemland is alles beter. Kwant dat vak met deze woorden schreef hij voort in de richting die de borden aangaven. Ja, het waren nuttige borden. En de vraag begint zich nu op te doen wie ze geplaatst heeft. Welnu, wanneer men ver voor de horde uit naar het westen blikt, kan men daar een paar bedrijvige figuren ontwaren. Ze duwen moeizaam een voertuigje dat beladen is met wegwijzers over de heuvels. En van tijd tot tijd houden ze stil om een paal in de grond te slaan. Oeh, ja, nu is het genoeg. Zo kunnen we toch niet doorgaan. Dit is geen werk. We kunnen de hele wereld wel vol gaan zetten met deze plankjes. Maar waar wijzen ze heen? Nou, Lemman. Ja. Nog even, heer Olly. We gaan naar de kust weg en laten het laatste bord gewoon naar het noorden wijzen. Dan blijven ze vanzelf de kust volgen tot ze niet verder kunnen. En dat is zo ver weg dat wij ze nooit terug zullen zien. Ja, zo so het. Ja. Oh, ik vind het een dwaas plan, jonge vriend. Ja. We weten niet eens of de lemmings de borten wel volgen. Misschien zitten ze rustig in bollestein te lachen op deze plankjes. Oh nee, oh. daar komen ze al aan. Ja. Ho... Oh. Huh? stop. Die is verkeerd. Uh, verkeerd? Mm -hmm. Waarom verkeerd? Doe ik het weer niet goed? Hij staat stevig, hoor. Ja, stevig wel, maar hij wijst de verkeerde weg aan. Huh? In die richting woont de Marquise de kantenkleer. Doe huh? hier dan nog, nog maar een Nog een bord Pak, hebt Heb je een betrekking bij de gemeente kunnen verwerven, bommel U dan maar fris aangepakt Misschien kunt ge nog iets moois van uw leven maken Wat dat vlak Ik krijg dat bord er niet uit Wat dat pak. Kleine wam wil Limlandwijzer kapot maken. Niet mooi van hem. Hey. Maar gelukkig zijn ondergetekende Lotterland niet langer Lim alleen. Nee, nee, niet daarheen. Gepakt uw werk verder aan, dat moet ik toegeven. Ja. Maar het is een ontzierend bord dat je opricht... En het staat scheef ook. Oh, kan het niet wat fraaier? Oh. Oh. Oh. Oh. Nog maar één. De rest van de paaltjes ligt bij Tompoes. Ach, als deze ene nu maar genoeg is tot de kust. <middels> Ach, het lijkt wel een orkaan. Waar moet dat heen, fladdert? Ze volgen de borden, commissaris. En, en zo te zien gaan ze naar het buiten van de markies de Verschrikkelijk. Ik mag er niet aan denken wat daar gebeuren gaat. Tot zijn verbazing viel de schade echter mee. Weliswaar was de Haag erg gehavend en zag de edelman zelf er gekreukt uit... ...maar het bouwwerk was onbeschadigd. Hoe is dat mogelijk, Marquis? Door het bordje dat die uh, bommel hier geplaatst heeft... De Lemmings zijn langsgetrokken, maar bij die wegwijzer zijn ze afgebogen. Anders waren ze over mijn huis heen gegaan. Wat moet ik hier doen? Wat zei Tom Poes nog meer? Het laatste bord naar het noorden laten wijzen. Zoiets, zei hij. Dan trekken de Lemmings de kust langs totdat ze bij de Noordpool terechtkomen of zo. Ja, ja, heel goed. Maar waar is het noorden? Ach, ik sta ook overal alleen voor... Leg het door, hè? Rechtdoor, steeds maar rechtuit. Wat dat vak. Bart van Grote Wanda is verkeerd. Ondergetekende Lodderlem weet nu de weg wel weer. Zijn vader heeft hem verteld, Lemland ligt achter Grote Water. Altijd maar rechtdoor tot aan de horizon. Ja! Komt dat terug! Na La, LEMLAND! Komt dat Kom eens langs! In LEMLAND is alles beter! Oh, oh, stop! Kom terug! Oh, dat gaat verkeerd! Oh, oh, oh. Terug. Jullie! Dat gaat verkeerd! Waarom verkeerd? LEMLAND ligt achter grote water, dat weet iedereen! Nee, dat, dat, dat, dat is niet zo. Da, daar, daar ligt Lemblop niet. Maar we dat wel. Oh, ik weet het niet, maar, maar het ligt niet daar. Dat, dat is zeker. Ah, ga terug naar je eigen vervelende land, grote man. Hebben last genoeg van je gehad. Oeh. Dank voor dank. Tegen zoveel domheid stap je als heer machteloos. Nu moeten ze het zelf maar verder weten. Oh. Oh. Dit is dan het einde. Op de kust wacht bij de gevangenis. En de lemmings zwemmen naar Lemland. En ik, ach, aan mij denkt niemand meer. Ik ben er tussenin geraakt. En nu ben ik een drenkeling op de wereldzee. Het leven is te hard voor een hier van mijn stand. Hé, hey Olly. Bent u in orde? Laat me, jonge vriend. Met mij is het uit. De golven zullen me verzwelgen. En dat is maar het beste. Zegt u zelf. Oh, Leuk. Hij is gelukkig weer de oude. Stap, Bommel, en veroorloof mij u de hand te drukken. We zijn u veel dank verschuldigd. Bent u in orde, meneer Bommel? Niet gebroken of bezeerd, hoop ik? Nee, dat is te zeggen. Men heeft mij in mijn vinger gebeten. Maar u hoeft mij niet vast te houden. Ik zal vrijwillig meegaan naar de gevangenis. Oh, die gevangenis was een vergissing, hoor. Ik hoop dat u er niet boos om bent. Nee, Tom Poes hier heeft ons alles verteld van uw flink gedrag. En we zijn u allemaal erg dankbaar. Dankbaar? Tom Poes heeft alles verteld? Wat dan wel? doe maar niet zo verscheiden. We weten alles van uw list met de richting borden. U was de enige die inzag dat het lemprobleem niet opgelost kon worden... zolang de lemmings over het land verspreid waren. En zelf heb ik kunnen zien... hoe meestelijk u de horde het land hebt uitgewezen. Ach ja, het viel niet mee. Vooral niet toen ze de zee ingingen. De stakkers. Maar daarachter ligt lemland, zeggen ze. Dus het zal wel in orde zijn. Ik bedoel, voelt u wel voor om mee te gaan naar Bommelstein? Dan kunnen we daar uh, verder praten. Excuseer, heer Olivier. Ik heb u verkeerd beoordeeld met uw goedvinden. Maar nu ik heb gehoord hoe u de lemmings het land hebt uitgewezen... zou ik er trots op zijn u weer te mogen dienen. Ik zal trachten een eenvoudig toch voedzaam maal te bereiden als u mij toestaat. Ik moet zeggen dat ik een leerzame ervaring rijker ben geworden. Men moet als hier zijnde geen goed doen aan Lemmings, dat is duidelijk. Het zijn lieden die men niet de vinger moet geven, want dan bijten ze erin. Zeer juist, men moet met weldoen heel voorzichtig zijn, Amisse. Het Jan Hagel begrijpt goedheid niet altijd. Hmm, ik geloof niet dat heer Olly het zo bedoelt. Uh, nee, nee, goed doen is de plicht van een heer. Dat zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Maar men moet wel doen aan een enkeling, en niet aan een massa. Want een massa zoekt altijd naar Lemland, waar alles beter is. Als men nu begrijpt wat ik bedoel. Uh.